Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is druk in de winkelstraten. Nog een uurtje en dan gaat alles weer dicht. En misschien was dit wel de laatste dag om kerstcadeautjes te kopen. Veel mensen denken in ieder geval van wel en dat is goed te merken in de winkelstraten. Vooral als het dan vanavond in één keer besloten wordt alles toch dicht te gooien. Dat ja. is een beetje zonde. Dus ja. Moet je toch iets snel uh, voor elkaar zien te krijgen nog. Net even de laatste dingetjes halen. We moeten het maar, maar de gezondheid gaat voorop. Ja, dat vind ik wel heel jammer, want er zijn natuurlijk altijd mensen die nog cadeautjes willen kopen. Ja, als het maar ja, als het moet, moet het. Vanavond is er een ingelaste persconferentie en dan krijgen we waarschijnlijk te horen dat er tot 14 januari alleen nog essentiële winkels als supermarkt en apotheken open mogen. Ook middelbare scholen en het hoger onderwijs gaat dicht. En je mag nog maximaal twee mensen over de vloer krijgen. Voor kerst geldt een uitzondering, dan wordt het vier. Maar met Oud Nieuw is het advies ook maximaal twee gasten. Het dodental door de orkaan die over de Filipijnen trok is opgelopen tot 31. Orkaan Rai kwam donderdag aan land. Op veel plaatsen zijn elektriciteitskabels geknapt, waardoor miljoenen mensen zonder stroom zitten. Bij een illegaal feest vannacht in een bos bij Wageningen is een jongen van 17 neergestoken. Hij raakte licht gewond. Waarom die werd neergestoken is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt, die is 18. En er wordt zo weer gevoetbald. Om half vijf neemt FC Utrecht het op tegen Fortuna Sittard. Het is niet zo'n leuke week voor Utrecht. Dinsdag werden ze verrassend uit de beker geknikkerd. En dat kwam hard aan, zegt verdediger ter Avest. Ja, was natuurlijk een uh, enorme dompen na NAC. nak. Uh, ja, nu hebben we nog twee wedstrijden te gaan. Uh, we hebben met elkaar gesproken. En uh, we moeten alles aan de kant zetten. we moeten gewoon zes punten worden. Bij Fortuna kunnen ze een overwinning ook goed gebruiken. Die ploeg staat 16e. De nummer 17 en 18 degraderen aan het eind van het seizoen. En dan het weer. Het is bijna overal droog, maar het blijft grijs vandaag. Het is een graad of 8. Ook morgen, een grauwe dag, en het blijft rond de 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 Ik vertelde net aan collega Albert-Jan dat ik deze plaat heel vaak hoor op de radio als ik terugkom van het kerstdiner, zeg maar. En dat ik weer terug naar huis rijd om verder kerst te vieren. Dan hoor ik hem op de radio inderdaad, deze van Brian Adams. Lekkere, ruige, heerlijke Christmastime. Jawel, en over driving home for Christmas, ja, die zetten we dan maar weer even op. Want wat gaan we in de derde uur allemaal nog doen? Nou, ik denk veel muziek. Ja, nee, er is niks meer te doen, hè? Er kwam net alweer een bericht binnen dat kappers in Nederland nu plat gebeld worden. Ja, dat, wat, dat krijg je. Wat, wat, wat, wat wil je? Hoor. Nog één uurtje en dan is het gebeurd. Nog vijftig minuten en dan is het gebeurd. Ja, nou ja Ik Denk je nou echt dat ze dan nog uh, tijd hebben om je te, om je te gaan knippen? Nou ja, misschien gaan ze tot twaalf uh, uur uh, door uh, vannacht. Ja, ja, je hebt ze pijn, hoor. Echt. Ja, nou, goed. Dus, nou ja, in ieder geval uh, de lockdown, ja, het, het gaat gebeuren. Nou. 14 januari, ik vind het nog een lange tijd ook, hè? Ja, het is niet kort. Het is niet eens. Maar, maar het is geen avondklok. Nee, niet, nee, nee. nee. En dan uh, verwachten ze dat Omicron dan in één keer het land uit is. Dus dat, dat, dat dan weer nee, wel niet, wat... Nee, dan loop je op de dingen vooruit. Dat dan weer wel wat mogelijk is. He, en dan je krijg je toch weer de, hetzelfde aantal besmettingen He, daarna. Nou, dan ga je als je het dan, weer een uh, beetje open doet. Dan ga je toch naar Engeland. Daar, daar ligt het hele voetbal ook plat. Omdat uh, er veel, uh, veel besmettingen zijn. Dus daar zijn ook een heleboel voetbalwedstrijden in, in de competitie afgelast of uitgesteld. Nou, ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren in Engeland. Nou ja, goed, maar benieuwd. Ben wat gaan, nog, gaan we doen? We hebben nog 50 minuten te gaan. <laughs> en dan is het einde leven. Ja, zo klinkt het een beetje. En, maar even voor de luisteraars en kijkers: volgende week zondag. Zijn we er de tweede kerstdag Zijn we er zeker weer? Zeker. Uh, goed, uh, over het tweede al praten gaan we uh, Pit Report. En dan gaan we toch even terug naar uh, vorige week zondag. Want uh, ja, het was natuurlijk een, uh, een, een spanning van je welste. En dan heb ik natuurlijk het over de ontknoping in de Formule 1 en het wereldkampioenschap van Max Verstappen. Maar dat werd natuurlijk nog. Uh, ja, je, je zou nu al bijna in de verleden tijd gaan praten. Toen kon dat nog. Ja, <laughs> Toen inderdaad. kon dat nog. Jeetje. Toen werden we natuurlijk uitvoerig uh, gekeken in de diverse horecagelegenheden in Zandvoort. En daar gaan we eens eventjes uh, samen met NH-verslaggevers uh, terugkijken en interviews afnemen tijdens die uh, zinderende ontknoping in een, hotel, in, in een uh, horecagelegenheid in de Halterstraat. En uh, we hebben natuurlijk nog even nieuws over uh, het contract, het lopende contract van Max Verstappen bij Red Bull. Of dat getekend gaat worden, ja of ten nee. Nou, wat denk jij? Uh, ik denk van wel. Ik denk ook van ja. wel. Ja, nee, ze horen gewoon bij elkaar. Wat ook doorgaat is natuurlijk het dier van de week om half vijf. En uh, we hadden Gordon en uh, die was, uh, is inmiddels gereserveerd. Onze Gordon also. of Gordon Ramsay <laughs> kan het ook nog zijn, hè? Ja, natuurlijk. Dat zou ook nog kunnen. Nee, onze, onze Gordon, hoe staan we erop houden. Die is gereserveerd, dat is een goed, uh, goed teken. Dus deze week een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Mini om half vijf. En het gedicht van de week, ja ik heb er drie meegenomen. Ik ben erg benieuwd welke het gaat worden. Jij mag het uitkiezen en dan zullen we wel zien wat het is. Dus dat zijn de drie highlights uh, dit laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Uh, Pit Report. Zit dier... er stil en verlaten er ook bij als uh, gedicht, of niet? <laughs> dier... Van de week. Geen oh. slingers zelf ophangen. Daar moet ik even aan denken. Of kerstboom zelf optuigen. Nee, goed. Uh... Eenzame kerst. Wat dacht je daarvan? Da dat is ook een goeie. Ja. Uh, in ieder geval, die vaste drie items hebben we. En we hebben natuurlijk ook nog uh, heerlijke muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook uh, uh, een derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Wee, wee, wee. ZFM-live.nl kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. En volgende week zondag Tweede kerstdag dan trekken we de kersttrui aan en de kerstmuts op. Dus dan wordt het een groot feest. Dus volgende week zondag ook lekker naar ons gaan luisteren. Come on, check it. we the track you the flow. hanging on the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 for you, every day we pray for you, till the day we meet again, and my heart is where I keep you friend, memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe, my thoughts bigger just can't define, wish I could turn back the hands of time, us in the six, shop for new clothes and kicks, you and me taking flicks, making hits, stages they receive you on, still can't believe you're gonna give anything to hit half your breath, I know you still living your life after death, Ook weer zo'n single die ik heel vaak rond de kerstdagen draait. En past er gewoon lekker bij, voor Level 42 en Children's C. 9 minuten voor half 5 geworden. Het begint alweer donker te worden in Zandvoort. En wij hebben de Pit Report voor je: CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, wat was het een feest zeg, afgelopen zondag. Dat, volgens mij maak je dat maar één keer in je leven mee. Al is verstappen Verstappen wel verpland dat we het vaker gaan meemaken. Albert-Jan? Ja, ja daar heb ik zo meteen nog een bericht over. Want uh, ja, de, kans, de kans dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull gaat verlengen... is erg groot. Erg groot en er, erg ja. duur. zelfs <laughs> niet? Maar goed, afgelopen zondag. Ja, wat een wat een zondagmiddag. Ik uh, bedoel, je, kan, je, kan de, je kon de kranten niet openslaan... of de, de, de YouTube-kanaal... ...voor de herhalingen eh, niet terugkijken of eh, het ging er allemaal over. Natuurlijk, eh, de, die eh, enorme ontknoping afgelopen zondag tijdens, eh, het week, ja, de, de, tijdens de laatste race van de Formule 1. Zo ook eh, in, eh, in, in een café in de Halterstraat hier in Zandvoort werd uitbundig gevierd. Ik zou zeggen, houdt u even rekening mee met het volumeknop. Fred van 13 kan niet geloven dat zijn idool Max Verstappen wereldkampioen is. In dit café in Zandvoort kijken tientallen fans naar de bloedstollende wedstrijd. Maar vanaf de eerste minuut zijn ze eigenlijk al wel vol vertrouwen. Ja, de, de dag van Max Verstappen natuurlijk. En we zitten allemaal te kijken hoe die wereldkampioen wordt. Want dat gaat gewoon gebeuren. We hebben nog een paar rondes nodig. 13,8 seconden en dan zijn we er... Ik heb heel lang op het circuit gewerkt, dus in de, doet hij nog steeds wat. Ik vind het zo mooi. Ik vind het fantastisch. Mijn man zit in Abu Dhabi. Die, kan, die heeft de beste tijd van zijn leven op dit moment. Ja, en wij doen het hier. In onze vaste met Bij Lauw en Harder. Bij onze grote vrienden. Ja, hoe mooi kan je het hebben? En dit. Dit is heel slopend. Echt waar. Wat maakt deze sport nou zo mooi? Alles. Het is heel spannend. Want het kan allemaal. Het kan goed gaan. Het kan fout gaan. En het hangt niet alleen van hem af. Maar het hangt ook van alles omheen af. Ja, en zijn antwoord, Dat maakt het ook heel mooi, denk ik. Als het gaat. Zoals hij nu gaat, moet het echt gewoon te doen zijn. En we hopen dat het een beetje fout gaat bij Hamilton natuurlijk. En dan in de laatste ronde gaat Max Verstappen Lewis Hamilton voorbij. <tied> en is hij wereldkampioen. <tied> Ik heb het jullie voorspeld, hè? Een Cadeautje voor zijn verjaardag. Allee allemaal te weg, jongens! Ja, als je dit hoort, dan uh, krijg je krijgen, gewoon weer dat uh, kippenvel van uh, afgelopen zondag ook. En dan nou weet ik ook meteen waar dat vuurwerk vandaan kwam, wat ik ja. hoorde ja. buiten. Hey, hey, ik heb de daders gevonden. Dus, uh... nee. <laughs> nou, mooi hè, bij uh, Lauro en Hardy en uh, nieuws was uh, aanwezig. Terwijl die daar uh, de race won, dat is mooi. Ongelooflijk. Als je ook die, uh, ik heb van de week al die filmpjes gezien van uh, huiskamers, all over the world. Vanaf China, Japan, uh, uh, Abu, Abu Dhabi, uh, Nederland, maakt niet uit. Als je al die filmpjes terugkijkt, wat een waanzinnige ontknoping was dat. Uh. Uh, maar wat ik wel even kwijt wil is, en uh, dat vond ik wel even uh, vermeldenswaardig... Oh, na afloop was er natuurlijk een heleboel discussie van gaas in hoger beroep. Nou, dat is allemaal niks, niks geworden. Mm -hmm. Maar uh, je kan namelijk ook de, de, de boordradio's van uh, Max Verstappen en van Lewis Hamilton terugluisteren... via die YouTube, een van de YouTube-kanalen. Nou hoor je dus, op een gegeven moment zitten ze allebei achter de, de safety car. En uh, het meest opvallende moment was van, uh, dat er ook een discussie was met Lewis Hamilton en zijn, zijn engineer. Van zal ik naar binnen komen of zal ik niet naar binnen komen? En toen hebben zij bewust gekozen om niet naar binnen te gaan. Met dit als gevolg. Dat is, dat, daar heeft hij het ook aan te danken dat Mercedes dat niet ja, gedaan nee. heeft. Mercedes ah. hoopte natuurlijk dat ze achter de safety car uh, zouden finishen. Maar je hoort op de teamradio van... Uh, zal ik binnenkomen of zal ik niet binnenkomen? Wat doe ik? Stay out, stay out, stay out. Maar ah. hadden ze nog, trouwens Albert-Jan... hadden ze nog naar binnen kunnen komen, want de kans is natuurlijk... Wel heel klein dat, dat zo'n zo pitstop voor vier nieuwe bandjes... dat dat bij Mercedes fout gaat. Dus daarom. Dus uh, volgens mij was dat cruciale, Is het ook? cruciale moment... dat ze daar bewust gekozen hebben... om niet uh, de pits in te gaan voor banden wisselen. En, en daardoor heeft hij uh, verloren. Tot zover. Zo, Wacht zo zo even. Wat gaan we nog doen. Oh, ja. Als het namelijk aan Red Bull en aan Max Verstappen ligt... gaan beide partijen nog jarenlang met elkaar door. Concrete gesprekken over verlenging van een contract van de wereldkampioen... zijn nog niet gevoerd, maar zullen vermoedelijk niet lang op zich laten wachten. Verstappen verlengde begin 2020 zijn verbindenis tot en met 2023. Zijn contract loopt nu dus nog twee, jaar, dus twee seizoenen door. Beide partijen zijn echter zo tevreden met elkaar... dat het zeker niet uitgesloten kan worden dat het openbreken van het huidige deal al in de nabije toekomst plaats gaat vinden. Helmoet Marco, de grote man achter Red Bull Racing... zegt in een gesprek met motorsport Total... eveneens dat hij uitgaat van een vervroegd gesprek... met, Verstappen, me, met Verstappens manager Raymond Vermeulen. Verstappen herhaalde ook bij het uh, Via Gala in Parijs... nog maar eens dat hij het liefst nog 10 tot 15 jaar voor Red Bull rijdt. Het kamp Verstappen heeft uh, heel veel vertrouwen in de toekomst bij het team. Volgend jaar gaan de auto's in de Formule 1 flink op de schop. Het is dus nog maar de vraag wie dan de beste papieren heeft. Maar gezien de kennis en kunde bij een topteam als Red Bull... moet het wel heel raar lopen mocht de rentstal Verstappen... geen competitieve auto kunnen aanbieden. En ook bij een eventuele achterstand is er de know-how aanwezig... om het gat snel te dichten... Daarnaast heeft Red Bull een eigen motorafdeling opgezet... om een eigen krachtbron te ontwikkelen richting 2026. Het zijn plannen die verstappen als muziek in de oren klinken. Het is ook zeer te spreken over de samenwerking met onder andere Giuseppe Jean-Pierre Lambeze sinds zijn debuut bij Red Bull Racing in mei 2016 zijn race-engineer. Max heeft trouwens ook gezegd als mijn engineer opstapt, stap ik ook op. Want zo goed is die samenwerking tussen die twee... En tot slot, Mohamed Ben Salayem, ja dat is de naam, de nieuwe president van de oud Sportfederatie FIA, snapt dat Lewis Hamilton en zijn team Mercedes zeer teleurgesteld zijn over de finale van het w formule 1 seizoen. Hamilton en teambaas Toto, Toto Wolf kwamen donderdag niet op de, afgelopen donderdag niet opdagen bij het FIA-gala in Parijs. Wat coureur Hamilton betreft is dat een overtreding van de regels. Als oud-coureur snap ik dat hij zeer emotioneel en teleurgesteld is. Al dus Bens Sulayem Moet toch even aan wennen. Die vrijdag werd gekozen, afgelopen vrijdag werd gekozen als opvolger van Jean Todt. Ik zal naar de situatie moeten kijken. We kunnen de regels niet zomaar negeren als er sprake is van een overtreding. Maar het is ook belangrijk dat een kampioen zich goed blijft voelen in deze sport. Mercedes ging niet in beroep tegen de wereldtitel van Max Verstappen... nadat de FIA aankondigde dat er een onderzoek komt naar de procedure... rond met name de safety car in Abu Dhabi. Ben Sulayem wilde nog niet ingaan op de positie van wedstrijdleider Michael Massi. Ik wil nu nog geen conclusies trekken zonder te hebben overlegd met mijn team. Ik ben net een paar uur president. Het is duidelijk dat we zaken moeten analyseren en moeten kijken hoe we kunnen verbeteren. Communicatie is heel belangrijk. Ik heb deze week met Toto Wolf gesproken en naar hem geluisterd. Tijd is ook een factor. De feestdagen komen eraan en ik hoop dat we in het nieuwe jaar een frisse start kunnen maken. Al dus, en dan komt hij Ben Sulayem, de nieuwe uh, voorzitter van de Output Federatie, via. Dankjewel albert dat was de Pit Report. Wij gaan op naar het uh, dieren van de week, maar eerst deze. Hier is weer, Mariah Carey. En zo zijn we aan het uh, dier van de week toegekomen, Albert Jan. Ja, time flies. Yes. Goed, en uh, ja, na Gordon is het nu tijd voor Mini. Mijn naam is Mini en ik ben net één jaar oud. Weegt omstandigheden ben ik op zoek naar een nieuwe, liefdevolle plek. Naar, mij, naar voor mij onbekende mensen ben ik vriendelijk, maar wat voorzichtig. Als ik gewend ben, dan ben ik graag bij je in de buurt en lig ik ook graag op schoot. Knuffelen vind ik heel erg fijn. Ik ben uh, verder niet zoveel gewend en heb tijd nodig om mijn draai te vinden. Kinderen ben ik niet gewend, maar zijn ze, maar zijn ze voorzichtig met honden... dan wil ik, ik ze best eens ontmoeten. Ik woonde altijd met andere honden en katten in huis en dat ging prima. Ik vind een huisgenoot ook erg gezellig. Heeft u een andere hond in huis, zou ik hier best mee samen willen wonen. Ik ben niet gewend om veel te wandelen of te ondernemen... We moeten dus samen alles rustig oefenen. In het asiel loop ik rustig mee aan de riem en reageer ik vriendelijk naar andere honden. Of ik alleen thuis kan blijven is helaas niet bekend. Ik was altijd samen met andere honden. Ik zoek in ieder geval mensen die veel thuis zijn, want ik ben gek op aandacht. Het is belangrijk dat, als ik alleen moet blijven, dit heel rustig opgebouwd kan worden. Heeft u een plek voor mij waar ik nog veel kan leren en waar ik de aandacht en verzorging krijg die ik verdien? Dan uh, wordt u verzocht contact op te nemen met uh, de verblijfplaats van Mini. En Mini verblijft momenteel in het dierentehuis Kennemerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemerland.nl, Want ook Mini verdient een gezellige kerst. Zo is het, Albert-Jan. Dus Mini en andere dieren wachten op een uh, nieuw baasje. En uiteraard, uh, ja, ondanks dat er uh, vanavond uh, ja, voor 99,9% uh, een uh, flinke lockdown uh, aan gaat komen... gaat het werk van het uh, dierasiel uh, hier in Zandvoort wel door. Maar uh, je kan natuurlijk niet zomaar uh, meer even binnenlopen. Altijd... Uh, alles op afspraak van tevoren, telefonisch of uh, via de e-mail van het uh, Kennemer Dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Mini verdient een nieuw thuis. The wing. Trainer hoorde je en Rocking Around the Christmas Tree. Heerlijk zo de dagen voor de kerst, de donkere dagen voor kerst. Hè? Kijk even naar buiten. Inderdaad, een donkere zandvoort op dit moment. En lekkere muziek op de radio van de heren van Boyson. Ken je ze nog? Love me for a reason. Wat zei jij nou over uh, gillende keukenmeiden? Of wat dan? Bij Boyzone. Ja, die hadden, ja? Uh, die hadden uh, hun laatste, laatste live optreden... Ja? Uh, voordat ze voor de eerste keer uit elkaar gingen. En die hadden ze bij Yvonnee uh, in de tv-studio. In de studio in Almere. Nou, dat was dus... Hey, de Beatles zijn erg maar in hun tijd. Maar deze jongens, hun afscheidsconcert... waar Twee nummers of drie nummers meer waren het niet met allemaal al gillende jonge dames, een huilende jonge dame, in die studio in Almere. Het was wat. Maar ja. ze, en, later, en la, veel later zijn ze weer bij elkaar gekomen. Hè? Ja, gewoon een leuke plaat ook dit uh, Love Me For A Reason. Gaan we nog eentje draaien? Ja. Dan het ja, uh, gedicht. Ja. Wat gaan we doen als gedicht? Uh, nou iets wat jij graag hoopt voor nog voor de kerst. Ja. Als de eerste sneeuw. Valt. Ja. Een witte kerst. Oh, ja. Nou. Ja. Nou. We, we gaan hem zo meteen uh, horen, het, uh, het gedicht uh, van uh, deze dag. Maar er is nog even een hele foute kerstplaat. Ik heb ernaar gezocht. Ik denk van, uh, welke foute kerstplaat kan ik vandaag gaan draaien? Nou, het is me gelukt hoor, om er eentje te vinden. Wat dacht je van deze? De Kelly ja, de, de Family. Kelly de, ja, de, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Komt ie aan voor het gedicht. de Kelly Family viel eigenlijk best wel mee. Een mooie single zo op de zaterdagmiddag. Gedicht van de dag. Als de eerste sneeuw valt. Als de eerste sneeuw valt... dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom... dat ik van jou hou. En als ik in je ogen kijk... dan weten we het allebei... Want als de eerste sneeuwvlok op het dak valt Dan ben ik, ben ik bij jou Witte kerst, zo prachtig Het lijkt al zo lang geleden Vorig jaar, mijn vrienden daar Toch was ik niet tevreden Bubbels bij de open haard Het was dubbel, want jij was niet daar die boom die staat, lichtjes aan. Het voelt nog een beetje leeg. Maar alles, alles zal veranderen vannacht. Als de eerste sneeuw valt, dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom... dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, dan weten we het allebei. Want als de eerste sneeuwvlak op het, sneeuwvlak op het dak valt dan ben ik, ben ik bij jou. Je weet het ook, ik ben jouw cadeau. Ik zal je nooit vervelen, het wordt al laat. We blijven braaf, totdat we zijn verdwenen. Alles verandert, alles verandert deze nacht. Als de sneeuw valt, dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom, dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, dan weten we het allebei. Als de eerste sneeuwvlak op het dak valt, dan ben ik, dan ben ik bij jou. En ik hoop dat als de lampjes straks weer uitgaan en de wereld dan weer doordraait, dat we samen zijn. En als ik dan in je ogen kijk, dan weten we het zeker allebei. Want dan ben ik, dan ben ik nog steeds bij jou.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 Was ik niet tevreden, ons bij de open hart, Tot de want jij was niet daar. De band die staat, lichtjes aan, voelt nog een beetje leeg, maar alles. Dood. Ik zal je nooit vervelen. Het wordt te laat, we blijven braaf. Totdat we zijn verdwenen. Alles verandert.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 Nou, ik heb net om half drie naar uh, collega Albert-Jan geluisterd. Die sneeuw die zit er volgens mij niet in, hè Albert-Jan? Ja, het kan ook. Jij was er negatief op. over. Wel een uh, neerval. Winter is een neerval zonder sneeuw. Ja, Ja, ja zoiets uh, was goed. Het goed heb je goed ja, onthouden, ja. Dus uh, geen uh, let it snow, let it snow. Dat, daar, uh, dat, daarom... dat, dat zit er niet in. Daarom mogen we toch wel hopen. Dan. Ja, uiteraard. Hopen. Een klein beetje witte kerst zou heel mooi zijn in deze, uh, ja, toch wel zware tijden. Want... Uh, Vanavond om 7 uur hebben we een persconferentie. Jij hebt er alvast uh, wat uh, nieuws over wat er vanavond kan gaan gebeuren. Uh, ja, dat had ik al uh, gemeld, toch? Ja, uh, maar al, ik ben benieuwd. Algehele lockdown. Ik bedoel, mensen die nog in paniek naar de kapper willen, wat niet meer lukt. En uh, ja, alles gaat op slot. Heel simpel. Nou ja, behalve, behalve de supermarkten en de ja, ja Essentiële winkels, hè? Essentiële winkels. Maar uh, ik, ik vind de slijter ook een essentiële winkel. Nou, ja, <laughs> <laughs> ja. Voor de een wel en de ander weer niet, Zal die daar niet ondervallen. Dus, uh, nou ja, volgens mij wel <laughs> trouwens, hoor. Nou. Ja, Goal kan gewoon op blijven. Ja. Ik, ik, ik zie vanaf dus, volgende week wel de... Brommetjes weer door het dorp scheuren van het thuisbezorgen of van eten. Dus dat wordt nog een drukke tijd. Ja, en de postbezorgers, wat dacht je daarvan? Van de online oh, aankopen? Die hebben, het, die hebben het al zo druk. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, dus lockdown uh, straks om zeven uur. Ja. Dus, maar ja, we maken er het beste van. Wij zijn in ieder geval morgen weer. En uh, we zeggen eigenlijk gewoon. Ja, elk jaar brengen ze hem uit. Hè. Digidex en uh, Guus Meeuwers, elk jaar zo aan het eind van het jaar... doen ze een soort jaaroverzicht in een plaat. Doen ze al jarenlang. En uh, sinds eergisteren is hij uitgekomen, het uh, jaaroverzicht van 2021. En ook uh, corona speelt uh, daarin een uh, rol. We gaan luisteren naar TABEE 2021. Digidex en uh, Guus Meeuwers. 2022, luister even mee. Dit is het afgelopen jaar, dan krijg je een idee wat beter moet. Wat beter kan. De laatste twaalf maanden, ik heb erin geloofd. Langzaam ging het open, want dat was ons toch beloofd. Maar het ging niet door. Tja, we draaiden door. Vanaf de start werd het toon gezet. Het beeld gevormd, het kapitool bestond. Rellen in ons land de sfeer opgefokt. Het is nooit de goede tijd voor de avondklok. Uiteindelijk maakte de vaccinatie ons verre van immuun voor een hoop frustratie. Maar dan denk ik aan wat mijn vader zei: vlak voor hij ging. Hou de vrolijkheid! Ik wens je meer dan ooit voor het nieuwe jaar. Alle geluk, gezondheid, liefde. Met elkaar Was er ook iets positiefs Wat gaf ons een goed gevoel De streamers Eurovisie Sivan Hassan van de Poel Ze gave kleur Achter de deur Met de Janssen kon je dansen Maar dat was van korte duur je kon wel naar de kroeg, Laatste om de 12 uur, er werd geproost. Er moest getroost. Festival's festival mute, een, een draak van een EK. De Suwert is de eikel van het jaar. Wel verkiezingen, geen resultaat Toeslagen, affaire en ook een slecht verhaal Een jaar als een tanker, vast aan het kanaal De La Palma vulkaan, ik voel het allemaal Het is toch Nederland tolerant Ik ben dankbaar, dat zij van duin op de dam Ik wens je meer dan ooit voor het nieuwe jaar Alle geluk, gezondheid, liefde met elkaar Ja, vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Nieuwe muziek, om samen op te dansen. Ik wil keihard naar de finish, racen zoals Max. Met 23 het jaar uit langs de vlag. Een mooie steeds benoemen, draai naar het licht, net als zonnebloem. Maar voor nu, voor nu. Liever staan te sterven, dan op je knieën leven. Oh, waar dat of bill? Ik sta even stil bij Peter. Daar ben je mijn vriend. Ik ben... Zo'n daar krijg je gewoon de koude rillingen van als je dat hoort, uh, Albert-Jan. Uh, ja, Totals, dat heb ik uh, bij, die, bij deze ja, nee, plaat ik, van, nee, van Guus Meeuwers en uh, heb, Digi Dex. Ik denk dat ik er nogal wat mee ga doen als we onze uh, uh, eindejaarsuitzending hebben. Met Peter R. de Vries erin uh, natuurlijk, waar ze bij uh, stilstaan. Alle corona-ellende wat uh, over ons heen is gekomen en nog gaat komen. Zo ook vanavond uh, natuurlijk weer. Maar een heel mooi ja, mooie, mooie, mooie jaaroverzicht van uh, Digidex. En uh, Guus Meeuze, zoals ze dat elk jaar doen. En wij hebben hem lekker alvast gedraaid. Ik heb hem nog nergens gehoord. Dus hey. wij zijn weer uh, nummer 111. Primeur. En, zo breaking het primeur. News. en we gaan op uh, naar het uh, nieuws. Dat betekent dat wij uh, moeten opkrassen. Ja. Ja. Yeah. Maar. Zit er alweer op. Maar. Uh, tomorrow. Zijn we er weer. Ja. Nou, ja, ja ik vind hoor. gezellig. Dus... Er moet nog wel wat gebeuren hoor, ik ben wel een beetje door mijn nieuws heen. <laughs> ik zal wel even stiekem op straat gaan de aankomende <laughs> ja, ja, ja, ja. nacht. Eventjes wat ondernemen. Nee, nee, nee. Nee, wij zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. Het was een leuke kerstuitzending uh, alvast. Om een beetje in de stemming te komen voor onze tweede kerstdaguitzending natuurlijk. Ja. Met kersttrui en muts. Kersttrui ja, muts weet ik niet. <laughs> Oké. Okay.